Morgen, luisteraars. Zandvoort heeft het ook weer op deze Koningsdag 27 april 2019. We hebben een hele leuke uitzending. Naast mij zit Gerry Rutte. Goedemorgen, Rooidongen. Goedemorgen. Goedemorgen. En tegenover mij zit Toos Bergen. En die gaat het... Goedemorgen. Goedemorgen, Toos. Vandaag hebben we een heel leuk programma. Um, maar we gaan eerst eens even vertellen wie allemaal aan het meewerken zijn. Koorddraaien doet de techniek. De muziek komt ook van Koordraaier. De redactie die komt van Gert van Kuik met de eindredactie van Gerry Rutte. De koffie komt van Rick van Schie. En er zijn hier ook heerlijke gebakjes en roze koeken. Dus als u trek heeft, komt u vooral langs. Uh, nee, roze, mijn oranje koeken. Oranje, oranje koeken. En de presentatie, ja, dat heeft u net gehoord. Dat ja, is Gerry ja, Rutte. En, en Roy, ja. gezellig. Wat gaan we doen het eerste uur? Ja. Zal ik beginnen? Uh, Toos Bergen zit al bij ons aan tafel. Hè. We hebben, gaan het hebben over classic concerts, ja. uh, Met een piano van Martin Oei. Ja, klopt. Morgen, hè? morgen. Klopt, morgen. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. uh, daarna ja, hebben we Café Koper, een begrip in Zandvoort. Gaat, uh, anders uh, heeft een andere naam gekregen. Een eigen, andere eigenaar. En gaat Café Mio heten. Nou goed, daar komt Max Aardewerk voor om ons daar alles over te vertellen. Wij sluiten het eerste uur af met, uh, met Richard Buitenhek. En hij gaat het hebben over voice dialogue. Uh, en dat is dan voorbij belemmerende overtuigingen. Dat is een soort, uh, ja, hij is coach, maar hij gaat uitleggen wat voice dialogue is. We zijn uiterst benieuwd. Ja, ja. ja, ja. En dan gaan we uh, lekker koeken eten en dan in de tweede uur, uh, Roy. Ja, het tweede uur hebben we de genootschapsavond 3 mei met als thema Zandvoort in de Tweede Wereldoorlog. En het Bloemen komt daar wat over vertellen. En we blijven in dezelfde uh, sfeer. 3 en 4 mei is de herdenking en daar komt Maaike Kappel wat over vertellen. En we eindigen met extra jazz in Zandvoort. Met, en daar komt een heel iets moeilijks, nee, concierge is Concei... dat is Basiliaans. Fantastisch, daar ben ik niet zo heel erg goed in. Uh, en daar komt Hans Rijmers, wat ik heel goed kan uitspreken, ook wat over vertellen. En, ha en Hans is een ridder. En Hans Hij is, is gisteren tot ridder geslagen, dus. Nou, fantastisch. Dan eindigen we de uitzending waarschijnlijk vandaag ook met een driewerfura voor zijn majesteit de koning. Zo is dat. Wauw. Wow. <laughs> en we beginnen nu maar met Toos, met Toos, ja. het klassieke concert Toos. Uh, vertel over morgen. morgen uh, ja. ja, morgen hebben we Piano Ricardo met Martin Oei. Mm -hmm. Martin is al een keer eerder geweest uh, samen met uh, Daniel Wijnberg. Ja. Eigenlijk zou Daniel ook nu weer meekomen, maar uh, wegens ziekte moet hij helaas verstek laten gaan. Hij is natuurlijk al behoorlijk op leeftijd. Ja. Dus, uh, maar Martin is uh, dusdanig door de wol geverfd dat hij het alleen aandurft. En ik denk ook wel dat hij dat ja. kan. Het is een, een jonge pianist, 23 jaar is hij. En uh, hij is uh, bedreven op de moderne vleugel, maar ook op de meer uh, historische instrumenten. Dus dat uh, voor de Piano's uh, bijvoorbeeld. Uh, hij begon op zijn, of op zijn negende met piano spelen. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ja, hij heeft de meeste prijzen die je maar kan bedenken, heeft hij uh, in de wacht gespeeld. Een beetje een wonderkind. Hè, Het misschien? is een beetje ja. een wonderkind, ja. En... Uh, hij, hij speelde uh, al in het concertgebouw. Hij speelde, zoals ik zei, met uh, Daniel Weinberg op verzoek van, uh, van de Afro. En, uh, dat was bij de opening van het Rijksmuseum. Nadat dat was ja. gerenoveerd. Uh, Koningin Maxima was daarbij. Uh, dus ja, het, het, is, het is gewoon een, een, een... Ja, ook al een jonge virtuoos. Daniel Weinberg is een virtuoos. Ja, ja. Hij is een virtuoos die... Uh, aan het begin een, van zijn carrière. Ja, een beetje een opvolger van Daniel? Zou je dat mm, kunnen Nou, zeggen? ik denk nee. Ik denk wel dat hij zijn eigen, eigen stem tussen aanhalingstekens weer laten horen. Uh, en dat is natuurlijk ook goed. Hè? Dat, ja. uh, het is mooi als je je kan optrekken aan een meester. Want zo zeiden we dat vorige keer toen ze samen waren. De meester en de leerling. Maar hij is wel wat meer dan leerling. Dus, uh, en dat, uh, ja, dat zal hij morgen waarmaken, denk ik. Dus, ja, want hij treedt veel op, neem ik aan. Hè? Dat jullie hem hebben kunnen contracteren. Ja, ja het wel. was ja. heel fijn. Ja. Nou, ja, we, hadden, we hadden ze natuurlijk beide al gecontracteerd met ja de vorige keer al hadden we dat gevraagd. En uh, ik moet zeggen dat Daniel Weinberg heel enthousiast was om bij ons te spelen toen. Want hij is niet meer zo van de grote podia. Dat, uh, dat, dat, dat, dit soort dit podia intima, zoals wij ja. hebben, dat, uh, dat, ja, dat, dat vindt hij heerlijk. En dan kan hij zijn ei in kwijt. En dan, dan uh, dat is... Uh, ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Als je op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd komt... dat je het alleen nog maar voor de leukigheid doet. En, uh, dat, ja, dat. Uh, maar ja, jammer. Heel jammer dat hij uh, ziek is. En, uh, maar goed, we krijgen een mooi programma. Hij gaat uh, uh, stukken van Chopin spelen. Hij speelt een stuk van Schumann en Liszt. Dus uh, ik denk dat dat... Uh, ja. Dat klinkt heel erg. Ja, dat is fantastisch. Ja, ja ik denk dat dat ook wel... Uh... Laten we niet vergeten om de tijd te noemen. Want, nee, nee, ja. nee. Het concert begint om drie uur. kerk is om half drie open. Uh, ja, toegang is slechts vijf euro. En uh, ik zou zeggen, kom genieten. Nou, ja. ik denk dat het best wel vol zal zijn ook. Nou ja, dat hoop ik. Het ja. is leuk voor ons, maar het is ook altijd leuk voor degene die de uitvoering verzorgt. Ja. Als er behoorlijk publiek zit. Ja. Het, ja. Ja. Als je dan heel vaak wil komen, hè, dan hadden jullie, vorige keer hebben we het erover gehad. Uh, dan hebben je ook nog vrienden van? Of wat is ook ja, je de... kan, je kan, als je ons een warm hart toedraagt, kan je ja. of vriend worden van klessenconcerts. Dan betaal je 100 euro per jaar. En dan uh, geniet je het voordeel. Van een gereserveerde plek. Ja. En je geniet het voordeel van uh, 20% korting bij de grote producties. Maar je kan ook donateur worden, dan betaal je 20 euro en dan krijg je wel de nieuwsbrief en de concertinformatie. Maar ja, dan heb je niet dat voordeel van een gereserveerde plek. Er moet natuurlijk ergens een verschil onderscheid ja, ja. zijn. Dat, uh, dat is logisch. Ja. Nou ja, en, en verder, uh, ja, iedereen die. die uh, ons is iets wil doneren... wat wel gebeurt. Daar ja, zijn toch we wel. He Ja, ja, ja, ja af en toe... Wel. dan krijgen we wel... Uh, uh, iemand wat geld overmaakt. En dan uh, ja, leuk, ja, daar ja. zijn we heel blij mee. Ja. Want daar moeten we het wel van hebben natuurlijk. Krijg je bijvoorbeeld ook van het casino... wel eens een gift? Nee, dat was in het begin... hebben oh. zij een subsidie gegeven. Maar die zeggen dan op een gegeven moment... na vijf jaar... Uh, het is klaar, je dus moet het zelf... Uh, ja. dan nou, ja, stoppen ja, ze daarmee. Ja, okay, ja, maar. maar wel de gemeente interessant wordt, ja, is natuurlijk onze grootste sponsor, waar ja. we heel blij mee zijn. Ja, dat, ja uh, want anders hadden we het niet. Nee, anders kan dit niet. Werken, dan kunnen nee, we nee. dit echt niet doen. Ja, is nou, ja. het, het het laatste jaar uh, nog steeds, wat, wat, je, wat je in jullie in je hoofd hebt? Nou ja, we of? hopen natuurlijk toch dat we wat mensen bereid gaan vinden om zich bij ons aan te sluiten, omdat wij ja, we doen het maar met z'n tweeën. En dan wordt het wel eens lastig, omdat we natuurlijk allebei gepensioneerd zijn, uh, zowel Peter als ik, en dan wil je wel eens uh, Weg. En uh, ja, dat kan niet altijd. Dus dat, dan, dan zitten we wel eens in elkaar's vaarwater van uh, dat hij iets geboekt heeft. Of ja. ik heb iets geboekt. En, dus we hopen wel dat er toch mensen zijn die luisteren. Die zeggen van, nou dat wil ik wel versterken. om Niet meteen om het over te nemen. Dat, we, nee, we, dat willen een ze beetje, niet in diepe een gooien. Lucht maar dat ja. wij wat ja. lucht krijgen. Dat we ook eens kunnen zeggen van nou, we zijn er een keer niet. Dat, ja. Want we zijn er wel elke altijd, maand. Altijd En het is ook alle Voorbereiding die. Uh, mm -hmm. hey, je, je drukwerk wat je in orde moet maken, de website die bijgehouden moet worden. Uh, je vrienden, je donateurs die in uh, de, de nieuwsbrief moeten krijgen. Uh, ja. uh, de persberichten die je moet maken. Je moet overal aan denken. En uh, ja, het is wel, uh, ik heb wel een draaiboek, dus het, het gaat ook wel hoor. Maar het is wel veel werk. Ja. Maar volgend en, jaar is het er ook toch nog wel? Volgend jaar sowieso. Want ja. volgend jaar bestaan we 20 ja, jaar. Ja, maar ja, we jaar. zeggen altijd, als de pot leeg is. En, uh, die, de bodem begint al aardig in zicht te komen. Dan, ja dan, en er is niemand verder, dan, dan zijn we genoodzaakt ja, om te stoppen. Want is... nou, we gaan daar niet nee. privé geld in stoppen. Nee. Dat doen we niet meer. Dat nee. Uh, nee. hebben we ooit één keer Peter gedaan, maar dat. Uh, dat, dat is ook niet goed ook. En dat hoort ook niet. En ja, dan denk ik, nou ja, twintig jaar, dat is een hele tijd. Nou zeker. En uh, als mensen roepen van, ja, maar we kunnen niet zonder klassieke concerts... want het hoort bij Zandvoort. Dan denk ik, nou ja, kom dan maar kom over erop. de brug. Ja. Ja, ja, dan ja. moet je daar iets aan doen. Ja. Dat, uh... Nou, misschien is dat wel goed om dat nog eens een keer te benadrukken. Misschien ook een keer de Zandvoortse krant nog een keer een oproep te doen. Ja, nou, om... die, die, die doen ook veel hoor. Want die, die doen altijd persberichten plaatsen. En, en ook ze komen altijd naar de concerten en dan doen ze een recensie in de krant. En maar ik heb het gevoel dat veel mensen niet weten dat jullie met z'n twee organiseren. Dat het dus misschien wel behoefte is aan een versterking. Nou, we hebben dat laatste al eens een keer uh, zeker naar onze vrienden en donateurs uh, in een nieuwsbrief uh, kenbaar gemaakt, maar daar is nul reactie op gekomen. Nou, ik, ik word uh, bij deze in ieder geval uh, vriend. Nou, dat ja, ja, is dus, uh, heel mooi. Ik zet heb maar, geen formulier bij me. Zet maar... morgen het bordje maar op de stoel. ik, uh, ja, ik kom, ben het al. Ja, Gerry is het al. Dus ik ja, zal ja, langs uh, de ATM ja, als je naar de website gaat, dan kan je het formulier downloaden. Want ik weet niet verder jouw adres, dus ik kan daar niet... Uh... Ik, ik neem het allemaal mee, maar ik heb, ik heb geen print. In, ik ben papierloos, dus ik oh, kom oké. Okay. Nou ja, als je me je e-mailadres geeft, dan zal Kijk, ik het naar je mette... mee. meteen, de En ik neem morgen meteen de, de, de 100 euro mee. Oh, nou oh, ja. super, super. Hartstikke, hartstikke goed. Dan nou, daar zijn we uh, helemaal blij mee. En ik hoop dat luisteraars het goede voorbeeld volgen. Ze hoeven dat niet te doen. Ze kunnen ook gewoon gaan en 5 euro betalen. We ja. kunnen ook gewoon donateur worden voor 20 euro. Dat mag ook, daar zijn we ook heel blij mee. Iedereen uh, handen bij elkaar steken om te zorgen dat we volgend nou, jaar een prachtig jubileum hebben. Nou, ja, dat, dan ja. gaan we zeker. En uh, Ik wil wel een klein beetje verklappen dat we volgend jaar dan, omdat het jubileum wordt, we weer iets willen gaan doen met alle Zandvoortse koren. Oh, wat leuk. Dus dat, uh, oh, leuk, ja. dat is dan wel, wordt het een Zandvoortse onder ons? Ja, mooi. Dat, nou. uh, en morgen hebben we Martin Oei. Ja. Morgen hebben we Martin, Martin Oei. Oei om ja. drie uur in de Protestantse kerk. Half drie gaat de kerk open. En iedereen is van de harte welkom. Ja. En entree is vijf euro. En entree is vijf ja. uur. Nou, dat is ja. niks. He? Nee, als je ja. nagaat dat hij in het concertgebouw heeft gespeeld, oh, daarom, ja. waar je denk ik 40, 50 euro voor een Zo. kaartje betaalt. Ja. Dus dan is dit echt een koopje. Ja. leuk. Abs ja. Absoluut. Leuk. Mogen we trots op zijn. Okay. Leuk toos. Nou, ja. dankjewel. Graag gedaan Dank voor je voor je uitleg en uh, graag gedaan. succes ja, verder. Dankjewel, jullie ook. En een fijne Koningsdag. Ja, ja, jullie hmm. ook. niet te veel oranje ja, bitter drinken. Nee. En ik okay. hoop iedereen tot morgen. Ja, ja tot morgen. Tot morgen.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 Turn away from you. En daar zijn we weer. Met een prachtig muziekstuk. Som... Girls Will. Song? Racy, van, van Racy Some Girls. Maar er zit een, er zit een man aan tafel. Ja, ja, ik weet niet. Quark is meestal de muziek <laughs> voor een bepaalde reden. Maar ik ben nu eenmaal in de bar. Uh, tegenover ons zit uh, Max Aardewerk. En Max wordt vanaf 1 mei de nieuwe eigenaar van een café. Wat een andere naam gaat krijgen. Het historische café Koper. Ofwel het Kopertje. Ja, uh, gaat ja, veranderen van ja. naam. Klopt, ja. ja. Nou, allereerst goedemorgen allemaal. Goedemorgen, goedemorgen Max. Goedemorgen. Nee, inderdaad. Uh, We hebben het over. Overgenomen per 1 mei. Dus uh, het is allemaal best wel uh, snel gegaan. Mm -hmm. Maar ja, gewoon een superleuke uitdaging. En uh, gewoon leuk. Het is ook net even wat, uh, wat, wat kleiner. Hè? Natuurlijk ja. een stuk kleiner dan XL. Dus, en dat was in eerste instantie het idee om over te gaan nemen. Maar gedurende de jaren had ik zoiets van, ik zou toch liever iets kleiners willen hebben. Nou, zo zijn we uiteindelijk dus bij uh, Café Koper belandt. Leuk. Ja. ja, zeker weten. Maar wel een begrip, hè? Café Koper. Ja. Zeker weten. En dan ja. wordt het ineens Café Mio, hè? Ja, ja, ja. inderdaad. Ja, het is ook wel gemengd, hoor, wat de mensen uh, tegen me zeggen. Ja. De een zegt natuurlijk van, uh, wat zonde, het is een begrip. En, uh, ja. en de ander zegt, ja, weet je, het, uh, het moet ook je eigen ding worden. Dus uh, hartstikke leuk. Nou, ja, waarvoor we er eigenlijk voor hebben gekozen is inderdaad omdat we, ja, het moet ons eigen ding worden. Maar ja. zeer zeker ook omdat het een Spaanse naam is. Ja. En, uh, ja, we toch ...toch echt wel heel erg willen gaan stunten... ...met de tapas die er al zijn. Alleen ja, wat ik net al zei... ...we proberen gewoon een breder publiek te bereiken. En, want het is nu ongeveer zeg maar 50-50. De een weet het wel, de ander weet het niet. En straks moet eigenlijk gewoon iedereen het weten. Ja. Want er zijn daar al hele lekkere tapas. Ja, hoe ga je dat doen dan? Hoe gaan jullie dat... Uh... Nou, eigenlijk voornamelijk... Uh, ...hebben we natuurlijk eerst begonnen met de Spaanse naam. Uh, dat is natuurlijk iets meer... ...ja, als je voorbij loopt... ...verwacht je niet zo heel snel dat zo'n café dat het kopen. Dat is Spaans is? Ja. Ja, precies. Ja. Dus, en ten tweede, social media. Ja. Ja. ja. En dat gaat mijn vriendin en een vriendinnetje van haar gaan dat wel echt een beetje naar hun toe trekken. Ja. Want ja, dat is natuurlijk de tegenwoordige tijd, hè, de social media. Ja. Ja. Nee. En, uh, en ga je dan de, het interieur ook veranderen? Of uh, laat nou, je dat zoals het nu is? Beetje voor beetje. Uh, er zijn wel al wat uh, grote investeringen gaande. Dat is dus ja. door middel met een computersysteem gaan wij werken. Want het wordt nu eigenlijk allemaal nog op het terras met een, met een notitieblokje gedaan. En dan ga je naar binnen en dan voer je het in. Ja, het is gewoon veel sneller als... Oh, iemand... dat je het meteen al ja, in, inderdaad. De, in bij de keuken terechtkomt. Ja, ja, en bij de bar ook. Ja. Dus dan kan diegene al eigenlijk aan de slag. En uh, nou, zo zijn we met nog wel meer dingen bezig. Dus zoals, uh, even kijken, automatisering zijn we bezig. Dat is ook wel een beetje de tegenwoordige tijd. We hebben, krijgen een nieuw koffiezetapparaat. Die komt voor in de zaak. Die staat nu achter, mm -hmm. bij de keuken. Het ja. Ja, is gewoon uh, niet overzichtelijk eigenlijk. Als je daar in je eentje staat, dat je achterin staat. Dus die wordt naar voren gehaald. Dus dat zijn ook al... Allerlei... praktische ja. dingen. Ja, ja, nou, klinkt ja, ja. goed. En we willen uiteindelijk ja? met een open keuken gaan werken. Ja. De dus, open ja, ja. ja, die wordt doorgebroken. Maar oh. dat voorlopig nog niet hoor. Dat is even wanneer degene bij wie ik het zeg maar heb voorgesteld tijd heeft. Maar dat zal met een twee, drie maandjes wel te realiseren zijn. Dus ja, er komt toch, uh, we willen zeer zeker de, de, de, de wat oudere mensen die er nu komen... heel graag houden, behouden. Alleen, ja, het moet gewoon toch wel voor een iets breder publiek worden. Meer jongeren bedoel je ja, eigenlijk? Ja, ja, ja. ja eigenlijk ja. wel, ja. ja. Voor beide, maar eigenlijk moet er op een gegeven moment... op een bepaald tijdstip moet er ook wel een soort van verjonging komen... wat er dus nu eigenlijk niet komt. Ja. Nee, want nu komen er voornamelijk oudere mensen, vaste ja. klanten. Ja. Ja. Heel veel vaste ja, ja, ja. klanten. Hè? Ja. ja. Want dat Klopt. is ook waar... Uh, ja, maar hoe zou je dat moeten? Ja, dat is een... Nou ja, ik denk dat die social media die jullie willen gaan gebruiken al heel erg behulpzaam te zijn ja. om jonge mensen te ja. bereiken om ook te komen. Klopt, en we hebben natuurlijk wat jongere mensen nu al uh, uh, eigenlijk een baan aangeboden gegeven. Daar heb ik ook al mee sollicitatiegesprekken gehad. En waardoor we het eigenlijk ook willen gaan doen is de uh, cocktails we willen echt, met cocktails willen we eigenlijk als het ware door het, door het dak heen gaan. Uh, we hebben heel veel cocktails hebben we erop staan. Uh, het is nu alleen nog wel even in zijn werk eigenlijk. Weet je, er komt best wel veel bij kijken. Maar het moet eigenlijk gewoon, uh, kijk alles moet goed zijn. Het ontbijt, de lunch, de koffie, de thee, de wijn. Maar we proberen uh, ons een beetje te gaan onderscheiden eigenlijk in de cocktails en in de tapas. Ja. Omdat dat, weet je, overal wordt er wel een tapa verkocht. Nou, tapas die is wel Ook goed Ook wel bij een jullie. cocktail, ja. maar ja, dat moet er. Gewoon meer worden. Ja. Maar, ja. Maar, maar cocktail, dat, dat moet toch iemand doen die daar verstand van heeft, denk ik dan wel? Klopt, een cocktail, ja. hoe noemen ze iemand? Een cocktail uh, ja, zeker? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nee, we hebben nu wel uh, twee jongens die al meer daarmee hebben gewerkt. Die, uh, waar, waaronder één jongen die uh, gaat het eigenlijk een beetje voor zijn uh, rekening nemen. Mm -hmm. Die gaat ook mee vanaf Granke VXL. Ja. En ja, we gaan uiteraard ook meedoen aan een cocktailcursus van Bacardi. Dus ja, dat gaan we zo snel mogelijk opnemen. Uh, uh, op, ...op niveau krikken natuurlijk. Dus uh, ja, dat daar gewoon superleuke foto's van worden gemaakt. Ja, en daarbij komt natuurlijk het interieur zal echt wel ietsje vlotter worden. Ja. Maar er zijn heel veel dingen die we daar nog zeker... Uh, het is een heel uniek café. Daarom. He? Daarom. Absoluut. Heel, heel uniek. Ja. Maar ja, wat het natuurlijk altijd is, iets, iets, het bestaat heel erg lang. En als je niet met de tijd meegaat en ja, niet verandert, dan krijg ja. je een uitstervend publiek. Ja. En dat, dat klopt, ga je ja. natuurlijk ook ja. niet veroorloven. Ja, ik moet ook eerlijk zijn, de mensen met wie wij naar binnen lopen, bijvoorbeeld uh, een wijnboer die wat meer op leeftijd is, die, die zijn eigenlijk allemaal verkocht. Want ja, dit is er bijvoorbeeld bijna niet meer. Zo'n oud bruin café Nee. Dus uh, ja, die, die staan er allemaal bij stil. En die zeggen, pff, dit is echt wel uit, uit onze jeugd dat mm -hmm. wij begonnen met uh, uitgaan. Ja. Dus, uh, ja. dus daarom, we willen dat ook zeer zeker gewoon erin laten. Alleen een bepaalde mix. Het is al gelukkig heel veel bruin, weet je. En, ja. en tapas in, in Spanje, dat is ook over het algemeen wel ja. Een, ja. Ja. Ja. Klopt. Ja, ja. ja. Dus uh, je zal dat zeer je zeker ook. echt nog wel veel terugzien van café kopen. Maar er wordt ook veel... Mio komt erin. Ja, dat ja. Wel, ja. Ik vind ja. het wel leuker. Ja. Ja wordt een lekkere kavenavond, zie ik ook wel zitten. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja, en een cocktailavond willen we gaan doen. Uh, en, waarschijnlijk op de vrijdag. Ja. Moeten we moeten even kijken hoeveel, uh, hoeveel keer in een maand. Want ja, je wilt het wel exclusief houden natuurlijk. Ja. En dan hebben we ook een, uh, een DJ al. DJ. Spaanse muziek misschien ja Ja, ook. Ja, ook, ja, ja veel sangria. Ja, en, uh, ja. Oh. Ja, ja, dus, uh, maar de DJ, het is niet de bedoeling dat hij uh, ja, echt heel erg gaat uh, knallen. Want ik bedoel, er zitten twee appartementen boven. En daar gaan we natuurlijk Natuurlijk uh, ook oh, vol mee aan de gang. Die gaan jullie verhuren. Ja, oh, ja klopt. Okay. Die zitten daarbij. Ja. Je woont er niet. Je gaat er niet nee, boven wonen? Nee nee nee, nee, nee, nee. Ik heb ooit wel boven de zaak gewoond, boven XL, ja. maar dat uh, doen toch we toch maar mee. niet? Een nee. Nee. beetje afstand kunnen laten jullie. Waar dat je een de stress kan laten ja. gaan. Uh, ja, klopt, ja. klopt. Ja. Ja, ja. Nee, en dan gaan jullie 1 mei gaan jullie open. 1 of tenminste, mei gaan we... ze zijn al open, hè? toch? Ja, aan, ja, nou ja, in principe is het gewoon een hartstikke goedlopend bedrijf waar iedereen weet wat hij moet doen. Ja. Dus dat is wel lekker. Er zijn er niet heel veel meer die blijven. Maar er is nog een kleine ploeg. Waaronder twee in de keuken. Mm -hmm. uh, en drie aan de voorkant. Nou, ik ben blij dat die blijven. Want ja, ik bedoel, ik heb echt wel de horeca ervaring. En ja, door middel van mijn ouders heb ik niet anders gezien. Maar ja, je komt toch weer als een vreemde ja. in een bedrijf terecht. Dus, uh, dus ja, door middel van, uh, van hun laten we eigenlijk onszelf een beetje inwerken En dan uh, houden we tot nu toe, eigenlijk blijft ook in grote lijnen het concept hetzelfde. Want ze beginnen daar met ontbijt, gaan over op de lunch om drie uur tapas, dat houden wij ook. Mm -hmm. Dus wat dat betreft laat dat het hetzelfde. Ik heb ook gevraagd aan de vorige, of tenminste nu nog de huidige eigenaar, dan, dan de vorige eigenaar, of hij uh, eigenlijk zijn voorraad gewoon op peil wil houden. Want ja, dat is toch fijn voor als ik erin kom. Ja, Niet ja. Dat, je, dat je bij alles nee moet verkopen. Dus, dus ja, om er even op terug te komen. Het is dus al een goed lopend bedrijf. We blijven nog heel veel op die uh, weg doorgaan. Maar ja, ik wil eigenlijk toch echt wel binnen een maand. Wil ik uh, natuurlijk de andere kaarten op tafel. Inclusief de cocktails op tafel. Alleen ja, daar komt natuurlijk zo verschrikkelijk veel. Op je af nu. Ja. Uh, ja, inclusief een financiering of met de gemeente. Dus ja, dat zijn dingen, dat zijn toch belangrijke dingen. Waardoor je nog niet zo heel erg. Op... Nee, maar dat kan je geleidelijk aan. Ja, inderdaad. Doen. inderdaad. Ja. Maar dat gaan we ook doen. Maar ja, je wil natuurlijk zo snel mogelijk je, wil je eigen draai eraan gaan geven. Ja. En dat gaan we ook wel doen hoor. Ja. Maar komt er nog een soort uh, feestelijk moment? Want nu is het een geleidelijke overgang, heb ik het gevoel. Uh... Klopt ja, ja, nou dat komt er zeker. Alleen omdat het ja, toch best wel hectisch is eigenlijk al. En uh, ja, nogmaals, best wel veel geregeld op je afkomt. Uh, hebben we eigenlijk besloten om dat uit te stellen tot richting de winter. Want dan willen we eigenlijk in de winter willen wij, uh, wat, wat, wat flinke dingen gaan verbouwen. Ja, Waaronder ja. zo'n open keuken mm -hmm. en, en dat soort dingetjes. Mm -hmm. En toen hebben we eigenlijk gelijk gezegd van laten we dat er gewoon aan vastplakken om dan een opening te doen. En ja, dat is natuurlijk ja, ook een wat stillere periode. Dus, uh, ja. Ja. Ja, en we willen sowieso veel festiviteiten gaan doen aan meedoen. Uh, het is natuurlijk een leuk klein teentje. Dus ja... Ja, dat is ook makkelijk te behappen eigenlijk. Ja, gezellig hoor. Ja, zeker. Ja, het heel ja, gezellig. Ja. ik eet er ook wel regelmatig. Ja, ja, ik denk dat ik, ik ga niet eten, ja. en, eten en dan ik, bestel je iets kleins, nog zet. iets kleins, ja. nog iets je kleins in, en in, nog iets je kleins. Maar in heb je vijf keer heb je wat besteld ja. en zo, maar dus het is zo ontzettend lekker. Ja, ja klopt. Nee, elke ja. keer als ik er binnenloop, dan, dan word ik zeg maar opnieuw verliefd, want ik vind het een echte schattig teentje. dus ook? ja. Het is heel uniek. Dus eigenlijk heb ik mijn draaier er al gevonden, dus dat is hartstikke leuk. En wat ga je zelf doen eigenlijk in het, in het café? Uh, nou ja, eigenlijk uh, zal ik voornamelijk uh, afsluiten. Mm -hmm. Maar ik ga er uiteraard gewoon werken. Ja. Elke dag werken. En uh, in eerste instantie, ik heb natuurlijk een kleine. Dus en mijn vriendin gaat meestal overdag werken. En die pakt uh, hotelkamers, gaat zij doen. Maar social media gaat zij doen, feesten en partijen. Dus uh, ja, het is gewoon de bedoeling dat ik daar ga werken. Ja. En uh, ja, mezelf eigenlijk terugverdienen. Ja. Ik bedoel, als ik ja. zelf sta, dan iemand ja. anders ja. niet te staan. Tuurlijk, je bent ja. gewoon een meewerkend eigenaar, Zeker, ja, ja, zeker. Ja. Ja. En dan in de, in de zomer, uh, ja, nu is het natuurlijk nog veel geregeld. Dus dan is het iets lastiger... Om jezelf op het rooster zetten. Ik zal er de hele dag zijn. Maar ja, dan komt er een vertegenwoordiger binnen, dan komt er iemand die komt binnen om ja. te praten. Of... Maar ja, zodra de winter eigenlijk toeslaat, wat dus de stille periode is, dan ja, ga ik natuurlijk gewoon uh, elke dag werken. Kan je doen, ja. Ja. Om mezelf terug te verdienen. Leuk. En ik, ik las in het stukje ook in de, in de krant dat je grote schermen gaat neerzetten. Klok, ja. ja, ja, voor, ja. Met, voor voetbal. Ja, voetbal, ja, ja, voetbal, en, voetbal. en uiteraard. Formule het. Ja, ook ja. Ook, ja. ja. En uh, ja dat is gewoon, uh, ik hou zelf van voetbal. Maar ja, het is gewoon, uh, zeker in het dorp, veel mensen die daar naar kijken. Dus we hebben al een hele mooie tv-scherm in de serre gezet. Dat mm -hmm. is zeg maar achter, ja, ja, klopt, wat helemaal verbouwd is. Daar staat nu een hele mooie tv, tenminste hangt een mooie tv. We hebben in het café zelf, hebben de, ja, hing best wel een oud... Oude tv, die hebben wij uh, vervangen voor een nieuwe. Mm -hmm. Dus uh, ja, zo zijn we eigenlijk bezig om ook daar al, uh, de mensen... Ja, leuk. Dan krijg je toch ook wel weer andere publiek, ja denk ja, klopt, ik ook dan. Klopt, he, ja. ja, dat ja zeker. Ja, en dat zie ik nu ook bij ons. Ik bedoel, we hebben dan drie tv's. Nou, uh, over het algemeen is er één tv voor de reclame. Die staat zeg maar aan het begin van de mm -hmm. zaak. Maar ja, best wel vaak worden alle drie tv's gebruikt. Omdat, ja, dan heb je daar bijvoorbeeld twee voetbalwedstrijden. En dan heb je daar ja, ja. Formule 1. Ja, ja. ja, en dat is toch... Uh, toch lekker als die mensen zitten ja. kunnen kijken. Ja, absoluut. Ja. En misschien wel eens een keer wat anders. Gewoon een, een leuke zongfestivalavond, als het zongfestival ja, ja, ja, is. In Amsterdam gebeurt dat vaak. Ja, klopt. Ja. klopt. Dan krijg krijgt weer een ander publiek binnen ja. en die willen wel wat ja. snoepen, eten, ja. drinken en lachen ja. om het zongfestival. Ja, dat hebben wij ook nog wel gehad, zo'n talentjacht. Uh, oh wij ja. Nou. Ja, dat is alleen maar. Oh, leuk. Je, kan, ze, of je, kan, alle, je weten. kan alle kanten. Zeker weten. Nou, dat was heel leuk. En ik, ik heb meteen weer een nieuw adres gevonden voor, ja. de, voor de regenboogborrel. Uh. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke ja, mooi. Ja, leuk. Daar ja, ja, kunnen we ook niet op wachten, hè. Er nee. is nog wel een uh, happening uh, in Sandvoort. Ja, ja. Dat is een grote... Uh, Zeker weten. Ja. Daar hebben ze het nu over. Dus dat is hartstikke mooi. Kan je nagaan, hè? Ja, heel leuk. Ja, en het is... Uh, ja, als het ware... Klein, het is natuurlijk, het was de eerste keer al groot, maar dat het wordt, wordt alleen maar groter. Het groeit volgens mij zo snel. Dat hopen we wel. Ja. Ja. Dan, eh, dan, ja, dus de ondernemers blijven aanhaken. Dat ja. Uh, ja. is dan wel belangrijk komt het goed. Ja. Ja. He, Want wij zijn uh, maar een kleine organisatie en we willen het, juist dat de ondernemers het uh, zelf ja. doen. Daarom zitten er ook geen ondernemers in de, nee, nee, dat, ja. in, in de, in de club LHBT en Z. Dat is echt, dat is de kapstok. En de rest ja. moeten de ondernemers uh, Ja, want jullie zitten uh, met de regenboog ja. nu nog bij XL. Hè? Zitten ja. Ja. Nu nog wel. Maar die gaat, gaat... circuleren. We gaan zeker, nu oh, ja. van plaats naar plaats. Ja. Om ook gewoon andere horecagelegenheden te betrekken. Op een gegeven moment moet je ze ook hebben. En dan kun je ook bij uh, café. Dan kunnen we Zeker, zeker. Dan ja, kunnen ja, ja. onze donderdag ja. eens in de maand doen. Ja, dat ja. uh, Top. Ja, gezellig. Nou, leuk, Max. Uh, wat wil je ja. nog vertellen? Nou, uh, wat dat betreft uh, valt wel mee. Ik heb er gewoon heel erg veel zin in. Ja. Laat het voor mij maar beginnen. Ja. Ik kan niet wachten. Ik nee, dus, uh, kan me voorstellen. Ja, ja. Ik heb zin om er uh, iets heel moois van te gaan maken. Ja. Dat, dat gaat lukken, denk ik wel. Hè? Ik wou net zeggen. Ja? Dus ja. Ja, ja. Het dat, klinkt allemaal heel erg uh, goed. Ik ja, ben positief, maar dat ja. moet ook. Ja. Morgen gaan we naar de kerk, naar uh, Martin Oei. En, en dan volgende dan? week gaan we naar, uh, en, uh, naar, Café, nou, naar Mio. Café Mio. Ja, dat zal even weten. Ja, maar ja, ja, het worden. is volgende week al, ja. Dat is ja. een e is ja, ja we hebben het uh, lekker kort gehouden. Café Ja, Mio. Ja, ja, nou dat, dat, is, dat ligt ook lekker in het gehoor. Ook. Ja, wel vriendelijk vind ik het zo. Ja, is goed. Ja, ja. Ja. Nou, Max, uh, dankjewel. Heb jij nog ja, dankjewel. En, uh, ja, heel veel succes met hartstikke je, met bedankt. je uh, programma en ik uh, vraag je nog wel een keer hoor. Oké, okay, hartstikke leuk. Bedankt. Dankjewel. Ik ben benieuwd wie dat tegen mij gaat zeggen. Dit <lacht> ja, ja, ja. uh, hoop ik ja, ja. niet geval het Beste, is er een kans. Uh... <lacht> ik <Misschien ook>, weet <ja. lacht> dus niet, laten we dat naar de uitzending bespreken. <lacht> um, we hebben een gast tegenover ons die uh, blijkbaar ook goed van de tongriem gesneden is: Richard Buitenhek. En die komt praten over. Goedemorgen, Richard. Ja, uh, voice dialogue, hè? Voice Research, dialogue, ja, ja, Voice Dialogue, hè? Zo's, ja. Voice Dialogue, hè? Zo spreek ik het goed uit. Ja, wat is Voice Dialogue? Waar voice Dialogue? Is een methode... Ja, dat is een methode die, die bestaat sinds uh, nou, 1975, denk ik. Ik zal je verder besparen waar het allemaal uit ontstaan is en hoe. Uh, maar het, uh, het komt erop neer dat uh, sommige dingen kun je op een gewone manier... Uh, heel moeilijk uh, loslaten P psychische processen en je moet uh, denken ik heb hier wel eens een keer gesproken over blemmer overtuigingen uh, je moet denken dat blemmer overtuigingen die zijn die hebben, iedereen heeft blemmer en overtuigingen en dat is een proces in het onbewuste en uh, mensen zijn zich er vaak ook niet bewust maar ze hebben er wel veel last van en uh, nou Noem is wel, een voorbeeld ja uh, bijvoorbeeld de pusher ja. Ja, pusher is, uh, klinkt heel leuk. Want dan, nou ja, hey, je zit tot te knikken. Dat, dat klinkt van, uh, dat is leuk, want dan ga je door. Maar het probleem is, je wordt hartstikke moe van. Je komt niet aan jezelf toe. Je relatie kan er helemaal naar de knoppen gaan. De relatie met je kinderen, je vrienden. Weet je wel? Dus eigenlijk, hard werken is prima. Maar niet als je verplicht wordt om hard te werken. En door wie word je dan verplicht? Ja, door jezelf. En dat is nog het macabere. Overigens, mensen die pushers zijn, die hebben overigens over het, uh, algemeen wel een reden. Goede maatschappelijke carrière. Hè? Dus dat, dat, dat zit er dan tegenover. Denk maar aan de CEO's, bijvoorbeeld, 80 uur werk of zo. Dat, dat zijn over het algemeen vaak pusher. Maar als je nou zegt van, nou, dat is me gewoon uh, het is me nu te dol geworden, het heeft me tweeën uh, huwelijken gekost en, uh, en, en dat soort dingen, dan kan je zeggen van, nou weet je, ik wil even eens een keer van die pusher af. Nou, daar kan je eindeloos over praten, maar die pusher die, die, die laat je door gewone gesprekken bijna niet los. Dat zit te diep in je, in je systeem. Nou is er een techniek uh, uh, ontstaan, dat heet Voice Dialogue. En daarmee kun je zo'n belemmerende overtuiging wel loslaten. Nog even, <coughs> um, word je als poesje geboren? Nee, nee het ontstaat dat, dat altijd... Dat ontstaat tijdens, tijdens je... Ja, even een Moeilijke term. we hebben nurture en nature. Misschien hebben sommige mensen dat wel eens over gehoord, die, die, die vergelijking. Nature is alles wat uh, hard ontstaat als je geboren wordt. He, bijvoorbeeld dat je een vrouw bent of een man of, of intelligent of dat soort zaken. Dat is allemaal hard geboren als je, tijdens je geboorte. En nurture, dat is allemaal wat ontstaat tijdens je leven. En meestal, als we het over blemmende overtuigingen hebben, dan zit het... Meestal in het begin van je jeugd. En dat is een gevolg van hoe je omgaat met je, uh, met je opvoeders. Oké. Okay. Ja. Ja. En dan die, die, die voice dialing. Voice duidelijk, ja. Zal ik vertellen hoe het werkt? Ja. Want het is, het is, ja. als ik het zo vertel voor de radio is het heel hoog Maar mensen, ik heb al honderden cliënten gehad en het werkt elke keer weer feilloos. dus nou ja, het, het, je kunt je waarschijnlijk als ik het zo vertel niet heel veel voorstellen maar laat ik het gewoon proberen um, mensen die gaan met zichzelf in gesprek vandaar de voice duidelijk en dat is dan tussen één iemand en waar ik dan mee werk is twee stoelen en de ene stoel is voor de persoon zelf en de andere stoel is voor die belemmerende overtuiging en mensen gaan met zichzelf praten klinkt ongelooflijk maar dat kan ja. En dan denk je, ja, maar wat is daar nou lol aan? Nou, ik zou je vertellen. Mensen voelen zich op die stoel van die belemmerde overtuiging heel anders. Er... En die denken ook heel anders. Dan als ze op hun eigen stoel zitten. Echt waar? Ja. Je kan zelfs, ik kan een vraag stellen aan iemand zelf. Die kan dat niet weten. Terwijl als je dan op de stoel van de belemmerde overtuiging zit... dan heb je er eens wel een antwoord op. Ja. Dus er worden ook... Omdat je dus eigenlijk met een stukje van je onbewuste praat... Um, Komt ook die informatie uit het onbewuste? Van, wat daar hoort, bij hoort bij die belemmerende of tuin, wordt ook zichtbaar. Dus daar kan je dan ook op een gegeven moment uh, nou ja, antwoorden op geven. Ja, want um, soms praat je ook wel eens in jezelf. Is, kan, ja. je, kan je dat daarmee vergelijken? Ja, dat noemen we een interne dialoog. Hè? Dus okay. je hebt een voice dialogue. Dat is, ja. dat is buiten jezelf. Ja. En een interne dialoog. Dat is wat jij zegt. Ja. Want dat, dat doe je is... zelf ook wel eens ja, Dat, dat is... ik in mezelf praat. Dat ja. Hard op uh, dingen zeggen wat ik aan het doen ben. Of wat ja. ik nog niet, niet gedaan heb. Ik allemaal. Dat is ook een soort ja. dialoog met jezelf. Ja. Hè? En je zou, je zou deze techniek voice dialogue ook kunnen gebruiken. voor Met de interne dialoog. Ja. Sterker nog. Ik heb een keer een cliënt gehad. Die vond Voice duidelijk helemaal niks. Want die zegt, ja, ik doe dat liever gewoon in mezelf. Weet je, ik, ik doe die dialoog Alleen. van, van, van met mijn blemmer en dan mezelf, die doe ik gewoon zelf. Nou, dan ga ik ook een uurtje zitten en is het ook opgelost. Ja. Nou, prima, weet je wel. Ja. Maar voor de meeste mensen werkt dat niet goed. Want als je iets buiten jezelf legt... dan kan je er werkelijk naar kijken... dan kan je er werkelijk mee praten... en dan is het veel duidelijker dan als je het helemaal intern... Moet, moet regelen. Dat, dat gaat bijna voor de meeste mensen niet. Nou ja, het zit allemaal in je hoofd, denk ik ook. Hè, eigenlijk. Ja, ja. En ik denk, als je iets uitspreekt... dat dat sowieso al goed is... Uh, hmm, dat dat sowieso. dan alweer duidelijker wordt. Ja. Tenminste, dat, heb ik, dat gevoel heb ik wel. Ja, zeker. Toch? Ja. Nou, het moment dat mensen hier aan beginnen... dan zijn ze natuurlijk uh, bewust van iets. Uh, dus dat is natuurlijk een heel goed moment... om, uh, om er ook iets mee te gaan doen. Ja. Want de meeste mensen die dat misschien nodig hebben... die zijn het zichzelf nog niet bewust. Dus die gaan eerst even door... tot dat tweede huwelijk ook op de klippen gelopen ja. is. En, uh, en ze denken ze, van, uh, waar ja. ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Ja, we hebben wel eens... De, we introduceren bij de psychologie dan noodzaak. Uh, als de noodzaak hoog genoeg is... dan gaan mensen aan zichzelf werken. Dan gaan ze werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ja. Maar als de noodzaak niet hoog genoeg is... en dat gaat allemaal nog prima... dan, uh, dan zijn ze over het, het algemeen bereid om dat niet te doen. Oh, en uh, de terugval? Uh... Ja, die is er eigenlijk niet. Dat is wel nee? grappig. Ik heb toevallig uh, vorige maand een onderzoek afgerold... met uh, een uh, aantal uh, cliënten van mij... De meeste, nou ja, gemiddeld genomen waren ze zo'n beetje elf jaar uh, geleden hadden ze nog voice duidelijk gehad. En ik denk, weet je, ik ga eens testen in hoeverre het nu, uh, ja, hoe, hoe, hoe actief die nu is. En toen bleek dat, ik, dat er maar een verval was van 11 oh. ten opzichte van zeg maar gemiddeld elf jaar geleden en nu. Dus euh, ja, ik mag wel zeggen, dat is, dat is natuurlijk een elf jaar is dat super weinig. Dus ik mag wel ja. zeggen, dat, dat er is eigenlijk geen terugval. Dus als je, eigenlijk, als je op een gegeven moment met een voice dialog een belemmerende overtuiging hebt losgelaten... mag je gewoon wel stellen, dat durf ik nu echt te beweren, dan is je ook voor altijd weg. Ja, dus, je bent dus wel bewust dat je misschien denkt, oh wacht even, ik val weer in diezelfde fout, ik moet dat niet doen. Wat bedoel je? Dat je als je eenmaal uh, een duidelijk een gehad doen. hebt. Dat je uh, heel snel bewust bent van. Oh wacht even. Ik ben weer iets aan het doen wat ik eigenlijk niet oh. wil doen. Of, uh, is nou het... het gaat verder dan dat. Het gaat verder. Ja, he, want in feite heb jij het over bewustzijn. Heb je het over inzichten. Ja. Maar dit is echt dat er wezenlijk een ander programma gaat draaien bij jou. Waardoor je dat dus niet meer doet. Dus die behoefte om. Uh, bijvoorbeeld met pusher. Om steeds maar hard te werken. Eigenlijk voel je je schuldig. Als je niet hard werkt, dat is een beetje de essentie van de pusher. Ja. Ja, ja. En als je hele calvinistische ouders hebt gehad, bijvoorbeeld, ja, dan, dan is de pusher al per definitie geboren, hè? want daar komt hij uh, vaak vandaan. En uh, als je dan uh, weer een keer gaat werken, maar je bent op een gegeven moment via een voice duidelijk ben je, je blijven overtuiging kwijt, dan kun je gewoon kiezen of je zelf wil doorwerken. Of dat je dat stoppen. En dat is nieuw. Mensen hadden die keuzes niet ervoor. Die moesten altijd door. Want die voelden zich namelijk schuldig als ze niet ja. Door, ja. hard door gingen werken. Ja. En dat is het grote verschil. Dus wat is een belemmerende overtuiging? In feite is een belemmerende overtuiging dat je verplicht bent om dat te doen wat die belemmerende overtuiging inhoudt. Als je hem loslaat, dan heb je de vrije keuze om het wel of niet te doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik begrijp het En met zo'n voice duidelijk, dat is, nog niet, dat is nog niet iets wat eenmalig is. Nou, per, per, per belemmerende overtuiging wel. Maar me, als mensen bij mij komen, dan laat ik ze een vragenformulier invullen. Dan praten we er nog even over. En gemiddeld genomen komen ze dan ongeveer met twintig belemmerende overtuigingen. Ja, en daar heb ik wel een zevental voice duidelijk voor nodig. Om, dat, om al die twintig belemmerende overtuigingen los te laten. Ja, dus, dus zo'n zeven soort sessies. Ja, zeven sessies. Maar er komen nog wel wat sessies bij hoor. Ik, ik red het dan niet met zeven. Want ik moet ook natuurlijk nog allerlei andere dingen doen. Om, om het geheel zeg maar, uh, in orde te krijgen. Nee, mensen zijn bij mij uh, ergens tussen de twaalf en de dertig sessies uh, uh, bezig. Om, om, maar dan zijn ze ook helemaal... Dan hebben ze hun werk weer helemaal opgeschoond. Hun relatie, uh, hun persoonlijke gezondheid. Goed. Sommige mensen zijn te dik. Daar, daar kunnen ze wat, uh, wat aan doen. Weet je wel, dus dan. Angst, angst misschien ook. Angst, angst. zeker. Angst. Ja, het grappig is met voor je duidelijk, je kan met alles praten. Ja. Je kan zelfs met je angst praten, of zelfs ja. met, uh, met een lichaamsdeel. Weet je, als een lichaamsdeel, ja het klinkt heel raar, maar het, het werkt. Ja. Als een lichaamsdeel niet functioneert of steeds pijn hebt, nou dan zet je die op een stoel, virtueel. En dan ga je daar eens mee praten. En oh. Dat kan ook. En dan kom je ook allerlei, achter allerlei informatie van hé, hey, waarom, waarom heb ik pijn? Of, uh, ja. Ja. Je kan ook uh, jezelf laten adviseren. Uh, als je bijvoorbeeld zegt, goh, ik heb een ontzettend probleem... en ik kom je niet uit. Nou, dan zet je op een andere stoel... dan noemen wij dan de oude wijze. En dan ga je gewoon die vraag stellen... van nou, uh, oude wijze, dit en dat is aan de hand. Wat vind jij? En dan ga je daar zitten... en dan heb je dus die kennis wel. Terwijl je op, als je op je eigen stoel zit, dan heb je die kennis niet. Dus ja, dat is mooi, echt zo... Uh, helemaal mooi. Is ja. mooi ja. Dat is eigenlijk heel intrigerend. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja, ja. Ja. Ja. Er zit veel meer in ons dan wat we soms in de gaten hebben. Ja, maar vaak kun je inderdaad Besef. zelf ook dingen oplossen wel... Zeker. Je moet er ja. alleen even, denk ik, uh, toe gezet worden, denk ik uh, ja. ook. Ja, toch? Maar heb jij als. Uh, wie, wie komen er bij jou voor? voor ja, dat is, dat, een dat is heel divers, desert. dat is grappig hè. Uh, ik, ik, ik heb uh, hele. In alle uithoeken heb ik cliënten. Ik heb bijvoorbeeld uh, een paar, uh, paar professoren gehad. Eentje die, die had een probleem, want zijn boeken die liepen niet. Hij had wel dertig boeken geschreven, maar niemand las ooit. <lacht> Dus hij zegt, nou, daar wil ik wel eens maar mee werken. Nou, we hebben inderdaad de oorzaak kunnen vinden. Ja? En nu schrijft hij op een andere manier. nou uh, loopt het wel goed, oh. die boeken. Uh, ik heb een nieuw tijdkind gehad. Ja, ik weet niet of dat wat zegt. Maar dat, nee. is, dat zijn kinderen die uh, wat moeite hebben met onze maatschappij. Die wat spiritueler zijn. Ja. En, maar die had wel een gewone carrière. Die zat op de HBO. En die, en, dus dat op zich ging wel goed. Maar hij snapte het allemaal niet. Dus ik heb hem dat allemaal uitgelegd hoe deze wereld uh, werkt. En hoe hij zich daarin kan manifesteren. Um, um, ja, ik, ik heb echt van alles... Kinderen, uh, kinderen ook? Of, nee, kinderen, of, dat, niet, dat, te... dat doe ik niet. Nee, nee, daar heb je ook wel een aparte opleiding voor nodig. Okay. Dus dat... Uh, ja, ik doe in ieder geval veel professionals, maar ook management, directieleden. Uh, dat soort werk, ja. En hou je, hou je jezelf bij, met, met, door middel ja. van kennis en weer... Ja, ik ben lid van vier beroepsverenigingen. En daar, daar moet je verplicht je, je PE-punten uh, halen. En dat betekent dat je regelmatig intervies moet doen, trainingen moet doen, uh, dat soort zaken. Ja. Dus dat, uh, je moet het bijhouden. Dat, uh, dat is verplichting, anders ja. dan word je eruit gegooid. Ja. Ja. En daarom wordt het deels ook wordt het vergoed bij mij. Dus okay. Mensen krijgen deels ook vergoed als ze bij mij een doen. Oké, van de ziektekosten. Ziektevolg. Uh, <coughs> Ja, oh, dat is ook wel netjes. Dat is netjes, ja. Ja. Ja. Maar zo'n traject duurt dan, als het 30, meer dan 30 sessies zijn, is dat één keer in de week? Of één keer... uh, zo, ja, het begint ja. meestal met eens in de week. Uh, ik ben gemiddeld genomen zo'n acht, negen maanden bezig. Ja. Maar dat kan zelfs ook wel eens uitlopen tot anderhalf jaar, dat hangt er een beetje ja. vanaf. Ja. Dus je zit al gauw richting een jaar, zeg maar. Ja. Dat ja. Ja. Ja. je aan jezelf aan het werken bent. Ja. Niet iedere dag, maar... Nee, nee. ja, Je krijgt altijd wel, als je bij mij uh, komt... krijg je altijd wel huiswerk mee. Allerlei opdrachten. Oh, nee. oh ja. <coughs> en wat moeten mensen doen dan? Uh, nou, bijvoorbeeld laten we de pushernummers nemen. Ja. Die, uh, Dan de, de zeg ik bijvoorbeeld van... nou, jij moet s'avonds om negen uur je laptop dicht doen. Ah. En jij moet om half elf naar bed. Dat is een, waarom zeg ik moet? Dat is dan een opdracht van mij als coach. Nou, dat doen ze dan over het algemeen heel trouw. En dan zou je merken dat ze in ieder geval... In de, qua rust en ontspanning... dat ze daar nu wel aan toekomen... terwijl ze dat ervoor niet deden. En dan nee. kunnen ze ook redelijk schuldloos... kunnen ze hun laptop dichtdoen, want de coach zegt het. Ja, fantastisch. Mooi. Nou, ik vind het wel heel interessant, uh, Als Richard. mensen meer willen weten, ja, waar kunnen ze terecht? Echt. Ja, ik heb een website, dat is denk ik het ja. makkelijkste. Dat is ja. de www.nl-rbtc.nl van Richard Buitentraining Training Coaching. rbtc.nl En daar staat alles op. En ik heb uh, 16 uh, juni, uh, op zondag 16 juni heb ik hier nog een uh, training van een halve dag. En dat heet Introductie, Belermen en Overtuigingen. En daar, uh, als we wat meer van willen weten, dan kunnen ze zich daarvoor opgeven. kost maar 35 euro, gewoon in Zandvoort. Ja. En dan... Uh, Via de website. Ja, kunnen ze op de website kunnen ze alle informatie vinden. Perfect. Dat is een mooie website ook trouwens. Oh, dat dank je heel wel. Ik heb gekeken. Ja, ja. Ja. Ja, mooi. En ik heb natuurlijk ja. een boek geschreven: ja. Blemmen Overtuiging is gewoon hier op de krocht uh, bij Die Balken hè? en uh, te koop. En daar staat het ook allemaal in. Als okay. het een klein handzaam boekje, dat lees je in drie uur uit of zo. En uh, ja, dus kun je het ook eens doorlezen. Ah ja, dankjewel, Richard, voor deze mooie uitleg voor je dialog. Ik uh, vond het leuk. We ja. gaan gehoorzamen aan de pusher, die gaat op de muziek aan. <laughs>